U. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump wordt straks beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten. Op dit moment is de officiële ceremonie in het Capitool. De president in spe kwam net de zaal binnengewandeld. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, the honorable Donald John Trump. <applaus> De ceremonie in Washington D.C. loopt wat uit. Eigenlijk had Trump een kwartiertje geleden al de eet moeten afleggen. In Rafa, in het zuiden van Gaza, zouden twee Palestijnen zijn doodgeschoten door Israëlische scherpschutters. Volgens een Palestijnse persbureau zou een van de slachtoffers een jongen zijn. Als het bericht klopt, dan zou dit de eerste schending zijn van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël die gisteren inging. De verdachte, die in het Engelse Southport vorig jaar zomer drie meisjes doodstak, heeft bekend. De jongen van 18 viel de meisjes aan met een mes tijdens een dansles. Waarom hij dat deed is niet bekend. Na de steekpartij waren dagenlang rellen in Engeland. En er rijden nog tot morgenochtend 5 uur geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. Vanochtend vroeg, net voor zessen, knalde op dat traject bij Bunnik een Intercity op hoge snelheid tegen een graafmachine. Deze man zat in die trein. Er werd een noodremming ingezet, dus je voelt enorm uh, ja, remmen gevolgd door een enorme klap eigenlijk. En dan weet je al van hey, wij, wij, wij raken iets heel groots. Ja. De graafmachine waar ze tegenaan aanknalden was uitgevallen op een spoorwegovergang en de bestuurder kreeg hem niet meer aan de praat. Hij heeft veel geluk gehad, zegt deze man van ProRail. Hij kon niet meer verder komen. Hij heeft even alles geprobeerd om weg te komen. Is niet gelukt. Uh, tot gevolg dan uh, de, het ongeluk met, uh, met de trein. Hij is uh, gelukkig uh, weg kunnen komen op tijd en, en heeft het overleefd. De machinist van de Intercity is wel licht gewond geraakt. ProRail is al de hele dag bezig met het opruimen van de schade en het repareren van de bovenleiding, zodat er morgen weer treinen langs kunnen. Het weer, het blijft bewolkt met vannacht wat lichte neerslag. In het binnenland kan het plaatselijk glad worden. Morgen krijgen we ook een grijze dag en het wordt een graad of drie. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files worden inmiddels korter en de meeste leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar, daar heb je nog wel bijna 10 minuten op onthoud. Het rijdt langzaam tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen. De A10 Zuid bij Amsterdam heb je ook nog bijna 10 minuten tijdverlies. Het is voor knopen de Nieuwe Meer richting Den Haag en Rotterdam. En het rijdt nog langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland...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 For all that has transpired Before I paid my due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 Everything I thought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 World. They have my sense of Always look for.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 Op allemaal plekken die uh, redelijk verspreid zijn. Dus we komen sowieso elke kant een keer op. <gif> Oké. Okay. Uh, nog even voor jou. Uh, waar kunnen ze jouw muziek uh, vinden? Uh, nou, vooral Spotify, maar op elk platform natuurlijk. Uh, onder de naam Morel. En daar staat mijn EP dus ook op. <middels>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 Achteruit. Er zijn zo zoveel...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 is op tafel met een plek waar jij ooit zat het enige dat overblijft aan het eind van deze avond zijn de gegooide glazen en een stuk gesmeten haar